De blauwe zaden. De vroegere astronaut Matt Melden... ...vindt op zijn land een steen met merkwaardige inscripties. De steen wordt gestolen... ...en als Matt en zijn oude vriend Stevens de dieven achterna gaan vallen zij in handen van de inwoners van het dorp Jakumba... die zich de aanbidders van de Blauwe God noemen... en die hen tijdens een ritueel feest willen offeren. Met's vrouw, Valerie, is met professor Marcus en de politie op weg... om Matt en Stevens te bevrijden. Maar ook zij berusten niet in hun lot. Nou, is dat geen mooi stapeltje kruid? Precies onder het midden van de vloer. Hm? We gaan nog een lont maken van een stukje touw...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 Dicht mogelijk bij de trap. Kop tussen je benen, mond open. Klaar? Doe maar. Daar gaat het. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking. Tom van Beek. Hoe laat is het? Twaalf uur precies. Het lijkt van een schuur. Even buiten het dorp. En in het dorp zelfs geen licht te zien. Hoort u dat? Stemmen. Duidelijk. En het leek wel een ontploffing. Nee. Trommels. Ja, nu niet meer. In ieder geval. Alleen schreeuwen. Zo het hele dorp daarbij bij het vuur zitten. En dat kan zijn. Omdat niemand de telefoon opnemen doet. Ja. Ah, daar hebben we onze versterking. Konden u ons niet bijhouden? Nou, het leek me beter dan niet te dicht achter te gaan hangen. Ja. Is dat het? Ik denk het. Daar rechts ligt Koemba. Oh, dit is Danny, een van mijn beste mannen. Ik geloof nou toch echt dat ik hoor schieten? Wat doen we? Rijden we erheen? Lijkt me beter van niet. We zijn op onbekend terrein. We weten niet hoe ver we kunnen komen. En met hoeveel ze zijn. Misschien zit het hele dorp al in het complot. Geef je verkeikker eens, Danny. Alsjeblieft. Kunt u wat zien? Dat is geen dans meer, dat is pure paniek. Oh, nou, Stil maar, we gaan eraf af. Danny, door het stuikgewas, recht naar beneden het dal in. Neem twee man mee, karabijn en pistool. Heb je dat? Ja. Je neemt de eerste, de beste kerel die je tegenkomt, gevangen. En dan maar hopen dat hij weet waar die Melden en Steven zitten. En wij maken een omtrekkende beweging. Ben jij gewapend, Marcus? Een vergroot glas, dat is alles. Ja, ik hoor het al, blijf jij maar liever boven. Bij de auto dan. U van Melden? Een kleine bretta. Ja, ik zal hem maar niet naar uw vergunning vragen. Kijk nou eens, het vuur wordt heviger. Ja het lijkt verachtig wel of de hele schuur in brand staat. Ja, de vlammen slangen uit het dak. De steen? Als ze daar die steen hebben, is hij verloren over de wetenschap. U denkt alleen maar aan de wetenschap. Ze schieten. De steen, de steen. De rabat. Redden wat er nog te redden valt. Meesterschoolbed, pak Timmy daarmee. Wat dan je mee. Dat gebruik jij? De wand. Die je hebt nog een Dan moet je maar niet met de interieurstandes rijden. Stevens, misschien is het salve over hun hoofd, hè? Ter ontnuchtering. Het heiligdom staat in brand. De stenen, de dat Niks, handen omhoog, blauwe. En geen verkeerde beweging. Of je krijgt een kogel in je was. Kan niet. Abom. En geen gejammer. Wat willen jullie van me? Dat je je mannen toespreekt. Zeg dat ze stil zijn. Mijn mannen zullen en... met jullie afrekenen. dat is nou te laat voor, Dat te laat voor, blauwe priester. Als iemand de er ons uitsteekt, ga jij er aan. Dat zou jij. Ziet dat komt echt. En breng die bende tot zwijgen. Mannen, mannen van de blauwe goden. Stil. Stil. Te vragen u. Zo is het beter. Het feest is afgelopen. Jullie gaan allemaal naar huis. Jullie afgod is in vlammen opgegaan. Het altaar en de stenen zijn verwoest. Er hoeft dus niets meer geofferd te worden. De offerdieren gaan er nu van met medeneming van jullie priester. En als jullie het wagen op er één stap achter ons aan te komen. dan wordt jullie priester het slachtoffer. Begrepen? Zeg het aan jij. Mannen, doe wat er gezegd wordt. Laat mij rustig gaan. Jullie weten wat ik er te doen staat. als ik weg ben. En de blauwe goden zullen zorgen dat ik weer bij jullie terugkom. Heel verstandig. Behalve dan dat laatste. Naar vooruit. Lopen. Stevens, het is geen aftocht. Daar staat onze wagen. Wil jij je nog oriënteren? Ja, daar rechts. Iets hoger op. Als we hem hebben laten staan, tenminste. Hebben jullie onze wagen weggehaald? Je ja, zoekt dat naar uit. Ik zeg niks. Hoger. De kant voor de weg op. Daar vinden we in ieder geval hulp. Als we maar geen wachtposten hebben uitstaan. Hmm, dan zullen we daarmee moeten afrekenen. Komt er iemand achter ons aan? Nee. Goed. Ga jij dan voorop. Lichtkrankje. Voorzichtig, ik ben het. Au! Daar heb je de poppen aan dansen. Jullie zijn ontzingeld. Geef je over. Politie. Niet schieten, idioten. Wij zijn het. Melden en Stevens. Wij zien iemand in het blauw. Onze gijzelaar. We beter schieten. Matt, ik ben het vuil. Ik heb hulp gehaald. Vuil, ik wist het al. Kom eens, Stevens. En hou die blauw in de gaten. Vuil, meisje. Oh. Ik heb een angst gezeten om je. Matt, en ik om jou. Stel op het laatste moment nog op elkaar te schieten. <laughs> Dit is inspecteur Canners, Mijn man, en generaal Stevens. Slaatje. Nou, heren, u hebt het er goed afgebracht, zo te zien. Ja, maar wel op het nippertje. Zo, so, zo. So. En wie is die meneer in blauw daar? Onze gijzelaar. De priester van die bende, of hoe je het noemen wilt. Hij zal het ons straks allemaal uitleggen, heeft hij beloofd. Ik heb niets beloofd. We kunnen beter gaan voordat het stelletje naar beneden tot bezinning komt. Anders wordt het nog een complete oorlog. Ja, met zoveel zijn we niet. Wij, nee, terug naar de wagen. Ja. Doe onze priester even de handboeien om. Het is zo vermoeiend besteed met mijn pistool in de rug te moeten porren. En nou, lopen. Oh, net. Ik ben zo blij je terug te zien. Ja, op de maan is het veiliger dan hier op aarde. Maar ik moet je zeggen, ik popel om de zaak nou eens helemaal uit de doeken te doen. Er zit veel meer achter. Professor Marcus staat op ons te wachten. Als je hoort wat hij te vertellen heeft. Alsjeblieft, heren. Stap er maar in. Danny, neem jullie die blauwe vent mee? Ja, geef maar. Ik zorg over. En voorzichtig. Als je mijn niet toch vangt, maar dat zien we morgen wel. hele verhaal gehoord. Goed, al zie ik niet goed hoe u het zou moeten aanpakken. U kunt toch moeilijk een heel dorp laten arresteren. Laat u dat maar aan mij overheren. Wij hebben niet stilgezeten, de rest van de nacht. Tussen haakjes, bent u een beetje uitgerust? <lacht> ja, nou, ja dank helderste. u, dank u. Maar wat heeft u dan ondernomen? Nou, we hebben eens tussen de puinhopen van die schuur gekeken. En? Jammer van die stenen. Zal wel niks meer van over zijn. Dat dacht u maar. Er is idioot veel van over. Ja? Te veel haast. Dat... Met andere woorden... Ze waren geen van allen door de brand aangetast. Dat zegt dat u, maar... Dat roet er... erop, goed, maar verder puntgaafs. Graagzinnig. Wat moet dat voor materiaal maar zijn? Zo'n brand. En de wortel? Daar is niets meer van teruggevonden. Oh. Wat hebt u met die stenen gedaan? Gefotografeerd? We hebben ze meegenomen. Alle 21. 21? Ja. Professor Mark is ermee bezig op zijn laboratorium. <laughs> Ik dacht dat hij gek werd toen we die dingen kwamen brengen. 300 miljoen jaar. Ik kan me niet voorstellen dat die stenen zo hard zijn. We zullen het straks wel horen. En die, die blauwe priester? Nou ja, we hebben hem schoongepoetst, verbonden en in een behoorlijk pak gestoken. <laughs> Heeft hij al iets losgelaten? Ja, Danny is met hem bezig. Ik denk dat ik een verrassing voor u heb. Een verrassing? Ja. He? Ja, wat dan? Heer <laughs> ben benieuwd. Wacht er maar. Ja? Danny, hoe staat het met onze blauwe man? Al iets verder gekomen? Nou, hij werkt er niet erg mee. Breng hem hier, voor een confrontatie. Ja, kom u zult het dadelijk zelf zien. Mm. U kunt hem in ieder geval moord aan lasten leggen. Het bewijs zal niet zo makkelijk zijn. De kelder waar u het over had, is volledig uitgebrand. Poging tot moord dan. Op ons. Binnen. Hier is uw man, inspecteur. Maar dat is... de sheriff? Precies. De handhaver van de wet. Ik had dat kunnen weten. Het is me een raadsel hoe zoiets ooit sheriff heeft kunnen worden. Laat het uitzoeken en ga zo identiteit met die tijd na. Wordt dan gewerkt. Piers, een niet veel voorkomende naam. Op welke grond houdt u mij hier vast? Ik eis onmiddellijke vrijlating. Zo, zo. Ik zou maar niet zo hoog van de toren blazen als ik jou was, vriend. Jij wordt verdacht van verstoring van de openbare orde, van moord en van poging tot moord. De officieren zijn op de hoogte. Verstoring van de openbare orde? Een feest! Een folkloristisch feest? Met mensenoffers zeker. Die twee waren nieuwsgierig. We wilden ze dus een lesje leren. En die lijken in de kelder? Ook allemaal nieuwsgierige mensen? Lijken? Ik weet van geen lijken. En die steden? Allemaal gestolen zoals de mijne. Bewijs het dan? Die stenen zijn vernietigd. En ik zal een aanklacht indienen wegens brandstichting. De stenen zijn niet vernietigd. De steden zijn in ons bezit. Wat? Ja? Ah, professor. hè? Ik heb de belangrijke ontdekking gedaan. Ik heb de inscripties op de stenen ontcijferd. Zo, zo. Proficiat, we komen eraan. En... Mijn goede vriend Marcus heeft de inscripties op de stenen ontcijferd. Nee! Ja, mijn vermoedens zijn bevestigd. Het materiaal van de steen, zoals u het noemt, is geen steen, maar een bijzonder soort, uh, laten we zeggen, plastic. Bij gebrek aan een beter woord. En de ouderdom? Ook ongeveer 300 miljoen jaar. Het karboon dus. Maar dat zou betekenen dat er in die tijd een hoogontwikkelde cultuur heeft bestaan. En technisch begaafd ook. Of zou het materiaal toch een natuurproduct zijn? Onwaarschijnlijk. Kijk eens naar de vorm: groot en plat. Ja, en spiegelglad geslepen aan alle kanten. En harder dan staal. Het is onmogelijk om er maar wat dan ook het kleinste kratje in te krijgen. En toch zijn die lettertekens haar haarscherp uh, hm? ja, ingebeiteld. Uh, ja, uh, die tekens... U zei dat u ze hebt kunnen ontcijferen. Inderdaad. Tenminste, op een paar stenen staan geen schrifttekens... ...maar een soort tekeningen, symbolische voorstellingen. Hmm, wat NASA doet met de surveillers die voorbij de zon worden geschoten. Mannetje, vrouwtje, zon ademt met maan enzovoort, enzovoort. Ja, begrijpelijk ook voor eventueel intellect met andere referentiekaders. En er staat zoiets als... ...wie graaft rond de plaats waar deze steen gevonden wordt... ...zal de vruchten van de opperste macht voor zich hebben... Graven? Dan moeten we er onmiddellijk op af. Als ze ons niet voor geweest zijn. Er is gisteren toch een overval gepleegd op jouw huis. Ja, en jullie weten wat je te doen staat in mijn afwezigheid. Uh, zijn die blauwe chefs dat niet? We kunnen er in ieder geval niet heen zonder politiebescherming. Door dan alles dan. Hebt u verder nog iets, professor? Uh, die, die andere stenen met letters in plaats van symbolen. Op de zeven stenen met symbolen is de voorstelling steeds hetzelfde. Dat wil zeggen, de boodschap is identiek. De veertien andere stenen met de lettertekens zijn ook gelijk. Als we uitgaan. Van de veronderstelling dat de boodschap op alle stenen dezelfde is... Dan moet u het schrift kunnen ontcijferen. En daar ben ik op dit moment mee bezig. Als we wisten waar die andere stenen vandaan komen... dan konden we daar gaan graven. De wetenschap zou u dankbaar zijn als u inderdaad iets vindt. We komen er wel achter. We zullen die scherf eens een beetje het vuur aan de schenen leggen. Tot ziens, professor. Danny... Direct met een patrouille naar het huis van Melden. Hou het terrein rond de boerderij in de gaten en meld onmiddellijk als je iets verdacht ziet. Maar het is al bijna donker. Daarom juist, ze kunnen onder de dekking van de duisternis terugkomen. Ze is al niet geweest. We hebben het huis de hele dag in de gaten gehouden, niets onregelmatigs. En die overvallers? Geen spoor. Oké, okay, ik hou contact over kanaal 13. Prima. En laat die Piers hier brengen. Hij is zo bij u. Had hij iets uit kunnen krijgen? Hij heeft zijn mond niet meer open gedaan sinds jullie weggegaan zijn. Is er geen enkele manier om hem aan het praten te krijgen? In het leger wel misschien, maar bij ons is dat in string te verboden. En ik moet zeggen, soms spijt me dat wel eens. Laat mij maar eens even. Nou, als u zich maar houdt aan de spelregels. Binnen. Mooi. Ga zitten, Piers. Zo, gaat uw gang, meneer Melden. Dank u. Ik heb al gezegd, ik antwoord op geen enkele vraag meer. Ja, met Connors. Is Matt daar ook, inspecteur? Een ogenblikje. Voor u, meneer Melvin. Mevrouw. Dank u. Hallo, Vel. Waar bel je vandaan? Een hotel op Jefferson Square. Inspecteur Connors wilde niet dat ik terugging naar huis naar alles wat er gebeurd is. En terecht. Er zou nog wel eens heel wat meer kunnen gaan gebeuren. Hmm. Ik kom zo gauw mogelijk naar je toe. Jefferson Square, hè? Ja. Goed, tot straks, liefje. Dank voor je telefoontje. Tot gauw, Vel. Zo. En oh nou jij...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 Ha <laughs> ha